Drie uur. Het NOS Journaal door Alt Meegens. De politie is met onmiddellijke ingang gestopt met het opleiden van nieuwe agenten. De korpsleiding heeft dit besloten omdat uit nieuwe berekeningen is gebleken dat de huidige sterkte van de nationale politie ruim 2000 mensen boven de beoogde omvang zit. Het besluit is vorige week genomen. Kandidaten die al geselecteerd waren voor de komende opleiding die in april zou starten, hebben te horen gekregen dat die niet doorgaat. Onduidelijk is nog hoe lang de opleidingsstop gaat duren. Op 1 januari zijn de 25 regionale politiekorpsen... en het Korps Landelijke Politiediensten opgegaan in de Nationale Politie. Eerder was al bekendgemaakt dat bij de politieacademie... die de opleidingen verzorgt, de komende vier jaar... 300 van de 1500 banen verdwijnen. Een jongen van 16 uit Castricum is veroordeeld voor de dood van een 62-jarige fietster. De vrouw kwam vorig jaar ten val nadat de puber die achter haar fietste... aan haar fietsmand was gaan hangen. Ze viel daardoor en overleed drie weken later aan haar verwondingen. Volgens de rechtbank in Alkmaar heeft het gedrag van de jongen... onvoorstelbaar veel leed veroorzaakt. Ook rekent de rechtbank het hem aan dat hij na het ongeluk doorfietste. De 16-jarige Castricummer heeft een taakstraf van 80 uur gekregen... En hij moet er niet de kosten van de begrafenis en de grafsteen betalen. In de Egyptische provincie Luxor zijn ballonvaarten voorlopig verboden. De gouverneur van Luxor heeft het verbod afgekondigd... naar aanleiding van het fatale ongeluk van vanochtend. Een luchtballon met twintig toeristen aan boord... vloog in brand en stortte neer in de buurt van de stad Luxor. Zeker 18 toeristen kwamen om het leven. Ze kwamen uit Groot-Brittannië, België, Frankrijk, Hongarije, Hongkong en Japan. Twee Britse toeristen en de Egyptische ballonvaarder zouden de crash hebben overleefd en in het ziekenhuis liggen. Hoe lang de ballonnen aan de grond moeten blijven in Luxor is niet bekend. De rechtbank in Almelo heeft partijleider Constant Kusters van de rechtsradicale Nederlandse Volksunie veroordeeld voor het roepen van discriminerende leuzen. Kusters en een aantal medestanders riepen tijdens een demonstratie in Enschede in 2011 onder meer: Ali B. en Mustafa ga toch terug naar Ankara en Nederland voor de Nederlanders. Ook droegen ze vlaggen met een white power-symbool. Volgens het OM hebben de extreemrechtse demonstranten aangezet tot discriminatie. Kusters heeft 40 uur werkstraf en twee weken voorwaardelijke celstraf gekregen. Drie anderen zijn veroordeeld tot boetes tot 500 euro en een taakstraf van 30 uur. De leider van de Nederlandse Volksunie gaat in beroep. De verkoop van muziek daalt nog steeds fors in Nederland. Afgelopen jaar kwam de omzet uit op 190 miljoen euro. 11,5 procent lager dan in 2011. Dat kwam vooral door de verdere ineenstorting van de CD-markt... waar de omzet met een kwart omlaag ging. Dat lijkt uit cijfers van koepelorganisatie NVPI. De opkomende digitale markt kon het verlies niet goed maken. De omzet van digitale albums daalde zelfs tegen de internationale trend in met ruim 2%. De wereldwijde muziekindustrie vertoont dankzij de digitale markt een voorzichtig herstel. Volgens de internationale brancheorganisatie steeg de omzet afgelopen jaar met 0,3%. En het weer in is overwegend bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten. Daarbij wordt het 3 tot 5 graden. Vannacht liggen de minima rond het vriespunt. Morgen overdag blijven wolken het weer beheersen. In het noorden klaart het soms wat op. ANWB ah, Verkeersinformatie, met alleen de bericht van de spoorwegen. Want op het traject tussen Rotterdam en Breda... rijden er vanwege een brandmelding geen treinen... tussen de stations Rotterdam-Lombardije en Zwijndrecht. De vertraging is dus meer dan een uur. Ja, ik snap ook wel dat het belangrijk is dat mijn bedrijf... goed gevonden wordt op Google, maar hoe ik dat het beste kan aanpakken? Uw bedrijf online beter vindbaar maken? TTG regelt het graag voor u.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Elsbet Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, opnieuw. Hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zitten vaticaan-watcher Rick Torfs, huishistoricus Wim Berkelaar. Met hem gaan we praten over de geschiedenis van de ouderenzorg. En Mago Brans van de ANBO over de rol van technologie in diezelfde ouderenzorg. Straks ook onze dichter bij de dag. Maar eerst gaan we terug in de tijd. Wel, in De tijd Ja, in Belkelaar. Naar welk jaar gaan wij? Wij gaan naar 1602. Wat gebeurde er maar, Ik appelleer even de luisteraar. Die kent misschien wel, als die bij uh, het Rokin aankomt... daar heb je het prachtig gelegen Oude Manhuispoort. Dat is in de Amsterdam. universiteit van Amsterdam. Daar had je ook allerlei boekhandelaren nog. Dat is doorbroken. Dat is een heel schitterende plek. Maar de Oude Manhuispoort was eigenlijk gewoon... Uh, in wat moderne termen gesproken, een bejaardenhuis. Daar werden 45 mannen gehuisvest. Die eigenlijk uh, heel eenvoudig een, uh, een kamertje hadden, uh, een mok, uh, wat turf kregen, wat, wat uh, etenswaar. En oh dat, ja, was, dat was de het eerste vorm van, ja, van bejaardhuis. Het is wel zo in de 13e eeuw, dan zitten we dus een paar eeuwen uh, terug, had je al vrouwenhofjes geen Geinhoven, maar die vrouwen werden geacht voor zichzelf te zorgen. Ja. En je weet, het bekende adagium, ik weet niet of dat nog zo is, maar ik denk het wel, vrouwen kunnen beter als ze alleen zijn oud worden voor zichzelfzorgende mannen. Ja, we, gaan erover, we praten erover, omdat het kabinet... Uh plannen heeft gelanceerd om de oudere zorg weer terug te brengen... bij de kinderen en niet meer door de overheid te laten betalen. Um, die oude mannenhuizen, door wie werden die betaald eigenlijk? Toen? Nou, die, die oude mannen voor een deel zijn die door de stedelijke overheid bepaald, betaald. Kijk, je weet, dat hebben we hier al vaker betoogd... in Nederland, de Republiek, was natuurlijk een heel erg stedelijke overheid. Dus het was ook Amsterdam. Maar heel belangrijk om te zeggen, altijd goed om te zeggen... in, in, in een gemeenschap waar kerken verdwijnen... heel veel kerkelijke liefdadigheid. Er waren natuurlijk gewoon rijke kerkelijke lieden... die dan ook gewoon geld beschikbaar stelden... om uh, oude dagen min of meer onderdak te bieden. Ja, hoe was het in de eeuwen daarna, vanaf 1602? Nou, eigenlijk is dat een mengeling. Het is altijd een hele ingewikkelde mengeling geweest... van stedelijke overheid en liefdadigheid van de kerken. Dus dat is eigenlijk al die tijd zo. Ik moet wel bij zeggen, eh, 17e 18e eeuw is een redelijk wel te doen Nederland. Zeker de 17e eeuw, de Gouden Eeuw zoals mm -hmm. het heet. Mm -hmm. Dus toen werd er ook nog wat geld geschonken door regenten. Die dan ook meteen dachten, als die mensen oud worden... willen we er ook geen last van hebben, dan moeten ze ook als ze in een bejaardhuis gaan zitten... dan moeten ze ook doen wat wij te zeggen hebben. Dus helemaal pretje was het niet, hoor. Je zat in grote ruimtes met weinig privacy. Dus het is niet het bejaardhuis wat wij natuurlijk hadden. Eigen kamers in de jaren 50 en 60 komen we nog over te spreken. Dus het was, je had weinig privacy. Maar goed, er werd wel voor je natje en droogje verzorgd. Maar wat moest je dan doen? Nou, eigenlijk uh, heel weinig. Je, je, je kon weinig meer. Kijk, je was, uh, de, de ouderdom was natuurlijk veel uh, lager dan nu natuurlijk. Hè. Je, nu worden mensen gemiddeld 80. Toen was het natuurlijk veel jonger. En vergeet ook niet... De helft van de Amsterdammers, bijvoorbeeld nog in de 19e eeuw, die werkte en een paar jaar later stierf die. Dus zoveel dus, oudere zorg was er nou ook nee, niet? Nee, je nodig. moet dat ook niet overschatten. Nee. Mensen werden wel geacht ook door te werken, toen ja. veel? 20e eeuw. Nou, die 20e eeuw die begint, om het uh, ruwweg ges uh, gesproken, die begint in Nederland met een Armenwet in 1912. Maar die Armenwet die bepaalt eigenlijk dat die zegt. Uh, de burger die kan, die moet mantelzorger worden. Dus er is nog geen sprake van wij gaan bejaardhuis inrichten. Dus dat lijkt eigenlijk op nu. Dat, dat, dat is inderdaad een goeie. Dat lijkt inderdaad op nu. Dan de overheid bepaalt hem wel, wel met een soort echt aandacht. Want in 19e eeuw moet erbij worden gezegd. Die 19e eeuw, dat hebben we hier al eerder gezegd. Vooral die eerste half van 19e eeuw. Was Nederland een koninkrijk vol sloppen. Buiten gewoon armoeig. Die, uh, toen werd er ook wel geacht van. Uh, als zoon uh, nam je je vader in huis. Als het even kon. Maar ja, dat was natuurlijk gewoon armoeig. Dus die Het was wel een stap vooruit. Maar het was wel een stap dat die naar de burger werd gekeken. Die burger moest zijn verantwoordelijkheid nemen. Ja, ja. En het is pas na de Tweede Wereldoorlog met de verzorgingstaat, dat, nou ja, uh, wet van uh, Zuurhof, hè, ja, het zeg altijd bekend, de A algemene ouderdomswet is van Trees, maar hij is van Zuurhof. Dan krijg je echt dat ze zeggen. Mensen we gaan bejaardenhuis inrichten. Jaren 65, 1965 in Eigelshoven, in, Bel in uh, Limburg, is het eerste bejaardenhuis. Mm -hmm. Ja, Die wordt met veel EK's uh, geopend. En dat is, dat is een vorm. Ja, dat is een ingewikkelde vrucht van modernisering. Aan de ene kant is dat. Uh, jullie hebben je werk gedaan. Je mag gaan rusten. Maar tegelijkertijd, vergeet ook niet... die uh, jongere babyboomers... die zeggen ook, pa, ma... Ga wij individualiseren nu. We hebben geen zin om die kinderen meer in huis te hebben. Het werd ook gezien als een soort... vrucht van vooruitgang. Dat je de oudjes zet je daar... De mensen hebben hun eigen autootjes. Die kunnen naar buiten. Ja. Nemen hun ouders niet meer naar huis. Dus dat is een tijd lang is dat toch gewoond geweest. Maar, er was ook discussie over. Laten we even luisteren naar een fragment uit de jaren zeventig. Uit het programma Wat Heet Oud van de Karo. Er wordt haast wel elke week in ons land een bejaardentehuis geopend. De burgemeester van het Brabantse Veldhoven echter heeft onlangs in zijn gemeente een tehuis geopend. En daarbij onder andere gezegd dat veel, te veel kinderen volgens hem. Hun ouders daar alleen laten. Men moet begrijpen dat de ouders. die in een bejaardenhuis zitten. Eh, niet van brood alleen leven. Nee. maar ook nogal wat eh, relatie willen hebben. met hun kinderen en nee. met hun naaste familie. Ik vind het wel een heel ernstig symptoom. Symptoom waarvan? Eh, van een in dit opzicht. bepaald teruglopende beschaving. Ja, Wim, dat was ernstig. Een, een, een teruglopende beschaving in de jaren 70 dus al. Maar hè? mag ik daar een persoonlijke anekdote van geven? Nou, toen... Kijk, in 1970 wordt gezegd, is er alweer een omslag? Hè? In 1970 is er een omslag dat, dat ze eigenlijk alweer van de bejaardenhuizen af willen. Hier hoor je een fragment uit de jaren 70... Maar ik herinner me nog heel goed. Mijn grootouders zijn geboren respectievelijk 1896, 1898. Die zijn in de jaren zeventig allemaal bejaardhuis ingegaan. Mm -hmm. Met veel genoegen gingen bejaardhuis in. En mijn ouders gingen elke week, ik ging vaak mee, elke week ging je uh, je oude ouders bezoeken. Wat niet uh, tegenstrijdig is met het fragment hoor. Want het mm -hmm. kan best zijn dat een hoop mensen gewoon gedacht hebben. Nou, Weg. laat me zitten. Ja. Sterker nog, ik hoorde laatst van een verzorgingshuis... maar dan hebben we het over de huidige tijd... dat de mensen soms, als ze komen bij hun oude mensen... dat ze beloond worden door een verzorgingshuis. Dus dat is kinderen, dat is echt waar, dat als kinderen bij hun ouders komen, dat ze dan een cadeautje krijgen van het huis waar die ouders zitten. <lacht> Omdat ze op bezoek zijn gegaan. Ja. Ja. Absoluut. Is, is, de, is de leeftijd ook niet erg veranderd? Ik herinner mij uit de jaren 60 bijvoorbeeld dat mensen uh, ja, met pensioen gingen en vrijwel onmiddellijk zich een kamer reserveerden in het bejaardenhuis. terwijl vandaag bij ons in België is de gemiddelde leeftijd 87 jaar, dus is het echt wel de laatste fase voor de dood. Dus dat uh, geeft misschien toch een ander perspectief. Nee, maar dat, meneer Torst, dat, dat loopt met alle verschillen tussen Nederland en België. We de, het verschil tussen Noord en Zuid niet uit te leggen. Maar daarin lopen we wel parallel. Daar ja. loopt wel parallel. Kijk, mijn grootouders gingen inderdaad uh, vrij kort... Nou, niet, nog niet meteen na 65, maar mm -hmm. wel 69-70 ja. ging ze gewoon bejaardenhuis. Mm -hmm. En dat is ja. veranderd. Ja. ja, dat is zeker veranderd. De overheid wil dat niet meer. Sterker nog, er is nu leegstand, maar dat weet uh, mevrouw beter waarschijnlijk... dat die bejaarhuizen, daar wordt van gezegd, nou verhuur maar weer eens een kamer. Mevrouw Brandt van Dambo? Ja. Nou ja, het um, is zo dat uh, sinds 1 januari er al mensen met de lichtere zorgvragen, de zorgzwaartepakketten 1 en 2 noemen we dat, al geen indicatie voor zorg met verblijf krijgen. Dus die kunnen en dat niet is een verzorgingshuis. Om... Oh, ja. ja, die kunnen we niet eens verzorgingshuis Nee, terecht. die moeten thuis blijven ja. wonen. En wie opkomst van het idee mantelzorg, waar we nu natuurlijk heel veel over horen, ook vanuit de, vanuit de overheid, wanneer, wanneer begint dat een beetje te spelen? Nou, dat eigenlijk speelt dat, nou jij, we noemden 1912 al. Maar dat speelt in 19e eeuw ook al. Dan is het al zo, maar dan zit je alleen met die enorme armoede. Dat een Hoop ouders uh, zitten al bij de kinderen in huis. Dus of bijvoorbeeld alleenstaande dochters. Die nemen aan die ouders in huis. Ja, dat levert natuurlijk spanning op. Vandaar dat die armenwet in 1912 wel komt. En dat, dat is natuurlijk allemaal heel makkelijk. Maar het, dat is het probleem in de huidige tijd. Maar het was toen ook zo. Als je mantelzorg wil, akkoord. Maar dan moet je wel financieel die uh, zorgende kinderen ergens mee schadeloos stellen mm -hmm. natuurlijk. Ofwel, je neemt een bejaardenhuis... en stelt ze dan schadelijk. schadelijk. Maar, maar waarom zou je die kinderen schadeloos moeten stellen? Nou ja, omdat die kinderen natuurlijk ook een bestaan hebben. Die okay. moeten ook werken, Thijs. En als, zij, als ze werken en, en die ouders zitten thuis... en die ouders die zijn heel behoevend... want dan hebben we het over echt oude mensen. Mm -hmm. Het is van tweeën. Een, dan moet de overheid dat betalen. Dan moet de overheid wel iets gaan doen natuurlijk. Uiteindelijk, in de 19e eeuw en zo... had je minder gezinnen van twee verdieners. En als het al zo was, waren dat vaak rurale plekken... waar altijd iemand thuis was. Maar vandaag... Betekent het wel degelijk als je aan mantelzorg gaat doen dat uh, ja, iemand vaak thuis moet zitten en heeft het dus meer directe financiële consequenties? Dus ik snap wel dat de overheid daar wat moet voor doen, dat vaak veel goedkoper zal zijn dan uh, zeg maar het steunen van uh, allerlei bejaardenhuizen en structurele maatregelen nemen op dat vlak. Ja, ik ben het ermee, mevrouw Hans. Ja, nou, het is wel zo dat er al uh, heel wat regelingen zijn voor mantelzorgverlof, uh, zorgverlof, langdurig zorgverlof. Dat bestaat wel, maar het is nog best wel lastig als, als individu om dat ook werkelijk voor elkaar te krijgen en te regelen met je werkgever. Werkgevers moeten daar natuurlijk ook een stap in kunnen zetten dat je dat uh, uh, kunt vo uh, voorzien voor je werknemers. Zo makkelijk is dat niet altijd als je een klein bedrijf hebt. Zometeen gaan we ook nog praten over de vraag of techniek kan helpen bij de oudere zorg en dit is misschien wel de belangrijkste seniorenuitvinding ooit. Oh. En daar gaan ze, de deelnemers aan de eerste rollator race in Nederland. Leuk, hè? Iedereen met een racecar op wielen die minstens 500 meter kan lopen, mag meeschuifelen. We zijn zo dol op een mandolin. Jippie. Dat de oudjes nog zo mobiel zijn, komt door het wondermiddel op wielen. Hebben wij het niet heerlijk, wie dit uitgevonden ja, dat was in 2010. Met dank aan de wereldomroep. Ja, Wim, uh, wie heeft die later uitgevonden en wanneer? Ja, in 1978 is die volgens mij uitgezonden. Uh, uh, pardon, uitgevonden. Uh, uh, hij is volgens mij uitgevonden door een Noorsstaan. Maar dat ben ik even kwijt nu. Maar in ieder geval 1978 is... Hij bestaat de, dus al al Hij bestaat zeker al uh, 30 jaar. Jazeker. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1... met Thijs van den Brink en Elsbet Grutteken. Ik the train coming, rumbling down the track... Me, I'm gonna board it. I'm never coming back to pain and shame and heartache. I'm leaving them all behind. I got a cause to celebrate. A miracle to sign. Now it's time to be putting my faith in love.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 Graham Goldman, Putting My Faith in Love. Wij gaan verder praten met Margot Brands van de Ouderenbond ANBO. Morgen hebben we hier staatssecretaris Van Rijn te gast over de ouderenzorg. En van hem moeten ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Vindt u dat een goede zaak? Nou uh, ja, in principe vinden wij dat een goede zaak. Is dat ook wat ouderen zelf willen? Uh, heel veel ouderen willen um, eigenlijk helemaal niet... het verzorgings- of het verpleeghuis in. Dus het is uh, toe te juichen dat je stappen zet... om zelfstandig wonen uh, mogelijk te maken. Um, er hangen wel een heleboel voorwaarden aan. En de staatssecretaris uh, die slaat wat ons betreft nu een aantal stappen over... door nu heel snel te zeggen... Uh, je gaat niet meer naar het verzorgingshuis. Uh, maar de thuiszorg wordt ook Dus Je moet natuurlijk, als mensen thuis blijven wonen... moet je zorgen dat de zorg en ondersteuning thuis heel goed geregeld is. Ja, mantelzorg is dan het overwoord. Dus mantelzorgers ja. zullen meer verantwoordelijkheid krijgen. Gisteren liever nog een, een portret horen van een gezin... dat heel veel over heeft voor de verzorging van een vrouw en moeder. Maar ja, het werd ook wel heel zwaar. Die man was op vakantie, maar moest halverwege terugkomen... omdat zijn moeder uh, omdat het niet goed ging. Ja, er zijn al uh, een heleboel mantelzorgers in Nederland... die heel erg veel doen. Er zijn er ook bijna een half miljoen van um, zwaar overbelast. Dus het, het beroep op mantelzorg, daar zit ook wel een grens aan. En het is ook uh, afhankelijk van hoe je het inricht, die mantelzorg. M mensen willen graag voor hun ouderen wel een bepaalde mate van verzorging of ondersteuning doen. Maar je kunt niet altijd alles doen. Je moet ook uh, kijken naar respijtzorg dat mensen dus op vakantie kunnen maar degene voor wie ze zorgen ook uh, verzorgd thuis achterblijft... dat dat ja. goed gaat. Dus een dus, uh, randvoorwaarde daaromheen moeten goed in orde zijn, Moet zegt heel u. heel goed geregeld ja. zijn, ja. Een van de toverwoorden is innovatie in de zorg. De andere zorg op afstand of e-hulp genoemd. Is dat iets wat bestaat, e-hulp? E-health. Uh, uh, meer dus, dus uh, gezondheid op afstand. En ja. dan heb je het over... Uh, het, het monitoren van je gezondheid op afstand... dat je dus thuis je bloeddruk kunt meten... maar dat je die waarde ook weer doorgeeft via internet aan jouw arts. Uh, allemaal via beveiligde uh, omgevingen. Dus e-health, dat bestaat. Het zijn allemaal apps bijvoorbeeld ook... die je inmiddels op je iPhone of je iPad uh, kunt installeren. Ja. ja, wij zijn wezen kijken bij zorgaanbieders en Ze hebben 900 cliënten een iPad verstrekt. Uh, en zodoende hebben de wijkverpleegkundigen en de zorgcentrale... in Doetinchem online toezicht of cliënten hun medicijnen willen innemen... of ze hun steun. Een kousen goed aantrekken en de oogdruppels uh, goed innemen. Laten we even luisteren. Met Marja van oh. Zorg op afstand. Ja? Hallo, hoe gaat het met u meneer Rechterschot? Nou, eh, ik heb niks te klagen. Er is ja. nog niks aan te veranderen. Hey? Nou, dat klinkt toch behoorlijk optimistisch? Dat ja, dat ben ik altijd. U. Nou, dat is wel mooi meegenomen natuurlijk. Ja, ja als je zagrijder bent, kreeg je pijn in je hoofd. Die iPad, die komen ze niet meer aan. Die heb ik echt nodig. Als er iets wat is, of wat dan ook. Je kunt er altijd terecht. Maar dat kon toch eerder ook via de telefoon? Niet op deze persoonlijke manier. Ik vind de telefoon toch iets onpersoonlijker. Ik ben uh, Justus Vriend. Ik ben uh, wijkverpleegkundige. Ja, meneer Echterschot is, is, heel, uh, is heel zelfstandig, zeg maar. Dat is een leuk voorbeeld. Maar we hebben ook... Een klant van ons, zij is psychiatrisch patiënt, dus jammer genoeg kon ik haar hier niet voor vragen. Maar zij is ook nog uh, diabetespatiënt, waardoor ja. ze momenten heeft dat ze uh, niet meer kan zien. Dan beeldbelt ze met onze zorgcentrale, daar kun je mee afspreken. Om tien uur wil ik dat er even iemand mee kijkt, om op mijn spuit, op mijn insulinespuit mee te kijken. Of ik wel de juiste uh, instellingen heb gemaakt, zodat je zeker weet dat je de juiste uh, uh, eenheden spuit. Maar uh, u heeft bezoek, zie ik. Ja, ik heb hier meneer Justus zitten en meneer van de... Radio. Fantastisch. Dank u wel. Ja. Hey, bedankt hoor. Oké, okay, graag gedaan. Doei. En uh, een fijne dag allemaal. U ook. U ook. Dag. Dank u wel. We hadden net contact met de zorgcentrale. En dat is, die zijn 24 uur per dag op te roepen. Er zit ook altijd een verpleegkundige. Dus dat is, het is niet een telefoniste of zoiets. Er zit gewoon iemand met, uh, met kennis van het vak. We hebben bijvoorbeeld een wondverpleegkundige. Ik schiet gewoon een, uh, een foto van, uh, van... wil je even meekijken, want uh, ik ben hier dit en dat van plan... En dan kijkt zij mee en dan reageert zij weer op. En dan heb ik een plaatje erbij uh, gedaan. Dus zij weet ook waar ze over praat. Dus in dat, in dat opzicht scheelt het ook heel veel tijd. Ja. Gaat dit altijd goed? Nou, ik heb eigenlijk nog geen signalen dat het niet goed gaat. Ik moet wel zeggen dat hier koploper is in dit uh, um, gebied, want zij hebben als eerste zo op zo'n grote schaal uh, iPads uitgedeeld. 900, om, uh, ja. ja. En um, uh, dat hebben ze gewoon heel snel groot uitgezet en hebben dat ook niet alleen voor beeldzorg, voor contact, van hoe gaat het met u, maar dus ook voor, he, met de medicijnen. en Ze verbinden het ook met andere medische uh, behandelingen. Dus dat hebben zij wel heel groot uh, uitgezet. Ik heb er nog geen um, uh, ellende van um, nee. doorgekregen. Want al nee. die ouderen kunnen omgaan met een iPad. Dat moet natuurlijk uh, uh, lijkt me een eerste voorwaarde. Ja. En ja. ook met de webcam die erop zit. Want dat komt allemaal wel precies. Ja. Nou, maar dat ja, een iPad is zo simpel. Een kind van anderhalf die kan het ja, al. Dus waar je toch even doen. Mijn oude ouders, die zijn nu uh, boven de tachtig, daar is alles langs heen gegaan behalve een vaste telefoon. Dus nooit een computer aangehaald, mm -hmm. uh, niet weten wat een app is... niet weten hoe een mobiele telefoon werkt... Ja, die mensen zijn er heel gelukkig mee. Maar ik, ik hoor dan die oude mensen, ik, ik bewonder dat wel. Maar ik denk, ik zou niet weten hoe mijn ouders hier aan nou moet krijgen. Nee. Want je zegt, kinderen van anderhalf. Ja. Maar ze, ze, ze kijken naar die dingen en die denken, wat moet je met die rommel? Nee, nou dat, dat ben ik met u eens. Zo simpel is het natuurlijk niet. Je moet ze wel even uitleggen en helpen met installeren. Want een app installeren, downloaden en installeren. En misschien nog je persoonlijke gegevens. Als het om medische apps gaat natuurlijk. dat moet, dat moet Zo simpel gaat dat niet. Maar daar zijn wij sensieren helpen de wijkverpleegkundigen daarmee. En als dat helemaal eenmaal werkt dan moet je dan moet je je doet even zo vloep en dan gaat het schermpje aan en dan tik je op je icoon en dan is het heel simpel. Je, uiteraard kun je niet verwachten van... ik stuur zo'n ding op en ze zo zoeken dat wel even uit. Je moet dat ondersteunen. Ja. En je moet ze ook de gelegenheid bieden... als ze een technische vraag hebben, dat je die ook kunt beantwoorden. En, en die het echt nee, helemaal tors. niet kan... omdat hij bijvoorbeeld uh, heel verstrooid is van nature... of zoveel met de hoge filosofie bezig... Nee. die eenvoudige handelingen in de, de basis... Ja, ik kan ook altijd heel moeilijk ingecheckt geraken... in Scandinavische luchthavens... waar je dat helemaal alleen moet doen. Dat is nu maar een detail. Maar, maar is er enige clementie voor mensen... Mensen die iets minder begaafd zijn op dit terrein, worden ze <laughs> dat toch nog persoonlijk geholpen? Dat lijkt mij een voorwaarde, want ja. je kunt niet verwachten dat iedereen ja. hetzelfde is. Je hebt ook mensen met lichamelijke beperkingen, waardoor het gewoon heel moeilijk wordt ja. om dat soort apparatuur te um, bedienen. Ja. En zelfs een simpele uh, iPad die voor ons heel makkelijk lijkt, kan als je artrose hebt of, he, uh, last, of Parkinson. Ja. Er is onderzoek gedaan naar wat de ouderen daarvan vinden. Wat blijkt daaruit? Ouderen vinden het heel plezierig. Het vergroot eh, een gevoel van veiligheid, een vermindert eenzaamheid, omdat je met die iPad ja. niet alleen de zorg binnenhaalt, maar ook sociale contacten. Ja, en dingen die je eerst niet in je eentje durft, durven ze dan wel in zijn eentje als ze weten dat er een oog meekijkt? Ja, dat is ook je, Ook als je ze natuurlijk eerst even leert van kijk, die oogdruppels doe je zo. En vervolgens durven ze het dan, want ze kunnen het voor de camera doen, dan weten ze dat er iemand meekijkt. Ja. Vergroot je uh, zelfvertrouwen daarmee? Leidt het er ook toe dat ze lang thuis durven blijven? Nou, durven blijven. Willen blijven? Kunnen blijven? Uh, kunnen, denk ik, ja. En dat dus de mantelzorgers en de verzorgende het verantwoord vinden dat mensen uh, thuis blijven wonen. Want daar, daar ligt vaak het omslagpunt wanneer de professionele zorg en of de mantelzorgers zeggen: van nee. Dit kan nu niet meer. Nu is het tijd. Je moet nu echt naar een nou, 24-heureshuis. Ja, maar dan levert het dus ook een besparing op. Het kost geld. 900 iPads kopen. Maar het levert sensieren ook geld op. Ja, ja in zekere zin. Ja, het levert ze geld op waarschijnlijk doordat ze uh, minder thuiszorg uh, uh, of wijkverpleegkundigen ja. uh, langs moeten sturen. Uh, uiteindelijk verdwijnt natuurlijk gewoon de verzorgingshuiszorg. Dus die zorg kun je al niet meer bieden. Nee. Dus is het een Alternatief. ik zie het dan als een een, een verantwoord alternatief om ja. mensen toch thuis te laten wonen. U zei het net al, een van de voordelen is dat de leefwereld van ouderen groter wordt. Laten we nog even terug gaan naar Doetinchem... waar ouderen dankzij een iPad op afstand hulp kunnen krijgen. Nou, hij zat altijd alleen binnen... En als er dan niemand langskomt, dan ben je maar heel erg alleen. Nu heeft hij toch, uh, dat hij al met meerdere mensen spelletjes kan doen. Of toch uh, dat beeldbellen. Ja, dus nu toch meer contact. Is dat ook anders, dat beeldbellen, dan gewoon even aan de gewone telefoon? Ja, vind ik voor mijn gevoel wel. Want je kan het toch... ...dan ook met eigen oog zien. De telefoon is toch een, net een afstand. Ze kunnen dan toch ook wel zeggen, ja, het gaat goed. wel, ja, misschien niet. En als je het ziet, dan is het toch wel wat anders. Thuis is niet alles, hè? Nee, want u kunt niet goed de deur maar uit, hè? Nee. Er komt een berichtje binnen... ...of ik weer bevriend met iemand wil worden via Facebook. En als niks is, dan is er zo'n vuilnisbakje... ...en zo, dan wil ik hem dan in, Nee, wegwezen. Maar je blijft aan de gang. En je gaat niet zitten piekeren... Ik ga niet zitten zeuren. Hebben de mantelzorgers om u heen het daardoor ook rustiger? Ja, de mantelzorgers hebben het wel rustiger. Mijn nichtje en mijn dochter is dat mijn dochter werk en zo. En dan s'avonds zit ik nog eens met haar te beeldbel. Dan zit ze tegenover mij, hè, in de kamer, s'avonds. Zo was de laatste, 14 dagen, dan kom ik niet in hoenen. Nee. Maar dat is veel te gevaarlijk met de auto en veel te glad en al die dingen meer. Ja. Maar toch heb ik contact Ik ben er in het weekend toch mee aan het kletsen. Of dat kleine uh, uh, meisje van Mido, die twee. dat ben mijn kleindochters, die komen ook wel eens met koffies in de beeld. Even met de kletsen. Dan ben ik toch in moeder geweest. Ja, het is in, nu, met een maanden uh, is het veel rieker geworden hier in huis. Veel meer uh, contact met alles. Dat is niet. Niks. En helemaal toen het werk wegviel. Nou, dan heeft dit heeft minder gat opgevuld. Dat is onvoorstelbaar. Nou, een hele enthousiaste oudere, mevrouw Brans. Morgen komt de staatssecretaris. Wat is het belangrijkste wat wij aan, aan hem moeten vragen, wat u betreft? Nou, om vooral dus de um, voorwaarden um, te scheppen waar, me, waarbij mensen verantwoord zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Met behoud van zorg en ondersteuning en kwaliteit van leven. Oké, okay, weer dat... nog een belangrijke vraag voor de staatssecretaris? Ja, als, als hij die ouderen thuis wil laten uh, wonen, graag, maar dan ook wel echte middelen beschikbaar stellen. En niet op een koopje, op een liberale manier denken we knijpen ze af. Goed, we gaan naar onze dichter bij de dag. Vandaag is dat Paul Paul Borggever. Goedemiddag. Goedemiddag. We luisteren graag naar jouw gedicht. En, nou, het gaat bij het eerste uur van de uitzending. Drie ei is een paasei. Pasen nadert, dus ontbijt, een ei erbij. Krant opengeslagen om daar te lezen dat alles wat waar was anders moet wezen. De paus treedt af en één ei is geen ei. Wat valt er voor deze Pasen te vrezen? Dat dachtelende kalfje in de wei is een paard. Misstanden op de boerderij. Kanker valt al bijna te genezen. Tegen hebzucht helpt geen enkele pil. Blijft er nog iets dat we geloven mogen... boven dat goddelijk mededogen van Goede Vrijdag? Maar het blijft stil. Het is maar goed dat de paus aftreden wil... Want bloemen uit Holland, is dat ook gelogen? De wereld wordt nu eenmaal graag bedrogen. En Pasen valt dit jaar op 1 april. Dankjewel, Paul Borge. We zetten jouw gedicht op de website. Dit is de dag.nu. Einde van Dit Dag. Hartelijk dank aan Rick Torfs, Hans Klevers, René van Koten, Margot Brans, Wim Berkelaar en Dick Veerman. Zometeen, Villa VPRO, Gee Jochems. Goedemiddag. Hoi, Thijs. Hi. Uh, ja, de politie die houdt van de ene op het andere moment op met het opleiden van politieagenten. En dat komt omdat ze er ineens achter gekomen zijn. Hé. Hey, we hebben 2000 man te veel in dienst. Weg met die andere lui. Dus degenen die per 1 april beginnen, die kunnen lekker thuis blijven. Nou, Willem Holleder heeft een nieuwe baan. Hij is, zou een nieuwe motorclub opgericht vice hebben. Vicevoorzitter. No he? surrender. Ja, ja. vicevoorzitter. Meer een figurehead, schijnt het. Nou, we praten daarover met misdaadjournalist Marjan Huske. We praten ook met haar over toenemende geweld tussen motorbendes. Zondag werd er nog een Hells Angel neergeknald in Oberhausen. Dat straks. Nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Noghart Megens. Radio 1. Het, NOS -journaal. het kabinet is tegen de importheffing die de Europese Commissie wil invoeren... op zonnepanelen uit China. Dat heeft minister Kamp gezegd in de Tweede Kamer... na vragen van GroenLinks. De Europese Commissie vindt dat China de panelen voor te lage prijzen op de markt dumpt. Kamp ziet meer in overleg met Peking. Al was het maar om een handelsoorlog te voorkomen. Ger zei het net al, de politie is per direct gestopt met het opleiden van nieuwe agenten. Dat is gedaan omdat het is gebleken dat de politie nu al 2000 mensen boven de sterkte zit... Kandidaten die voor de opleiding van april zijn geselecteerd... die hebben te horen gekregen dat het allemaal niet doorgaat. De politie gaat ervan uit dat de brand in een advocatenkantoor in Waalre is aangestoken. Bij technisch onderzoek zijn daarvoor aanwijzingen gevonden. Donderdag werd een van de advocaten van hetzelfde kantoor in Waalre door een fietser beschoten. En de recherche onderzoekt nu over een verband is tussen beide incidenten. En een jongen van 16 uit Castricum is veroordeeld voor de dood van een 62-jarige fietster. De vrouw viel nadat de puber die achter haar fietste aan haar fietsmand was gaan hangen... Ze viel daardoor en overleed drie weken later aan haar verwondingen. De kastriekummer heeft een taakstraf van 80 uur gekregen. En hij moet de niet verzekerde kosten van de begrafenis en de grafsteen betalen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AMB Verkeersinformatie. Op de A10 West richting Zaanstad zat voor de Koentunnel drie kilometer. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht zat voor Knopens Rijnzweer twee kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstok is dicht. Dit is Radio 1. Villa VPRO, Tessel de Blok en Ger Jochens. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Ons economiepanel Klinkende Munt geeft na vier uur uitleg, antwoorden en meningen over de SNS-realzaak, de toekomst van de woningmarkt en de rentemanipulatie door de Rabobank. Willem Holleder wordt de vicepresident president van de nieuwe motorbende No Surrender, als we het nieuws mogen geloven. Motorclubs als Hells Angels en Satudara worden steeds crimineler... en er zou zelfs een grensoverschrijdende bendeoorlog dreigen. Misdaadjournalist en schrijver Marjan Husken is onze gast. En uw reacties zijn welkom via de site VillaVPRO.nl. Dit is tot half vijf Ja, De politie stopt van de ene op de andere dag... met het opleiden van nieuwe politiemensen... Want de nieuwe nationale politie, daar komt de korpsleiding achter... die blijkt nu al 2000 mensen te veel in dienst te hebben. Dit is een bericht van de NOS. Dit betekent dat de kandidaten die in april zouden gaan beginnen... die kunnen nieuw werk gaan zoeken of thuis blijven. Aan de telefoon Gerrit van der Kamp, eh, voorzitter van politiebond ACP. Meneer van der Kamp, goedemiddag. Goedemiddag. Eerst even formeel, klopt dit bericht? Uh, wij hebben begrepen dat dit bericht zou kloppen, ja. Kan dat zomaar? Van de ene, nou, eerst dit. Um, is het niet heel merkwaardig dat je er op... dat je er in een heel laat stadium achterkomt... dat je 2000 man te veel in dienst hebt? Het um, is helemaal geen verrassing. Uh, dit is bekend. Um, en het is ook een besluit van de minister, hebben wij inmiddels begrepen. Uh, maar wij vinden het ook uh, niet netjes dat dat zo gegaan is. Want um, zoals al gezegd is... Uh, er zijn mensen die uh, per april zouden beginnen... en daar hun baan zelfs al voor opgegeven hebben. Ja, ja en die uh, hebben nu niks... Hm. Ze zouden beginnen met de opleiding, hè? Even voor alle duidelijkheid. Waar ja, dat klopt. Die mensen waar het nu over heeft, ja. Dat klopt, dat is een opleiding van drie tot vier jaar, afhankelijk van de soort opleiding die je doet. Uh, en wij zijn de, wel verrast met dit besluit, de, de, in ieder geval de abruptheid daarvan. Want het is al um, nou, meer dan een jaar bekend dat we er ruim 2000 mensen boven de te zitten. Maar dat is uh, expres gedaan, omdat we verwachten dat we over niet al te lange tijd een flinke uitstroom zullen hebben bij de politie. Die 2000 boventalligen, zou ik maar zeggen, zijn dat mensen die nu daadwerkelijk al opgeleid zijn en aan het werk zijn? Of zitten die nog in die opleiding en stromen die daar zo uit? Een belangrijk deel daarvan zit gewoon nog in opleiding, ja. dus dat is nog niet eens allemaal uh, daadwerkelijk op straat of slechts gedeeltelijk. Uh, dus wat ons betreft is daar ook geen bezwaar. Maar wij vinden in ieder geval dat je netjes om moet gaan met de mensen die je geselecteerd hebt. En die je beloofd hebt dat ze met de opleiding konden beginnen. Ja, want maar, dat is nu niet gebeurd. Maar nu is er toch een raadsel, ook voor u neem ik aan. U zegt, uh, dit was bekend, ze zijn expres uh, in die, uh, aan de opleiding begonnen. Ja. Want er gaan een ja. hele hoop mensen uitstromen. Wat maakt dat ze nu ineens van gedachten veranderd zijn en toch gezegd hebben, weg met die lui? Nou ja, dat is uh, voor ons ook de vraag. En uh, we hebben wel een brief gezien dat... Het besluit vermeldt, maar niet wat de argumentatie erachter is. Dus wij hebben komende donderdag overleg met de minister daarover. En dan willen wij tekst en uitleg hebben hoe dit zit. En wij vinden in ieder geval dat de mensen die toezeggingen hebben, dat die in ieder geval binnen moeten stromen. Uh, omdat dat voor ons cruciaal is, uh, ook in het beeld van de politie. Dat deven gewoon uh, ja daar open en eerlijk over moet zijn. En dat je mensen niet zo uh, op het laatste moment kunt zeggen, dit gaat niet door. Het klinkt als een paniekmaatregel. Nou ja, wat het is, is het. Uh, die mensen zitten er nu mee. Die hadden grote ja. verwachtingen dat ze een baan zouden hebben om bij de politie te gaan beginnen. Wij weten dat we over een paar jaar ongeveer 12.000 politiemensen in de uitstroom hebben vanwege leeftijd. Dus ja, um, en het duurt gemiddeld drie tot vier jaar voordat ze opgeleid zijn. Dus wij zien ook niet zo'n probleem in tijdelijke boventalligheid. Heeft u enig idee op welke manier deze mensen uh, opgevangen worden? Je kan toch nee, moeilijk nee, iemand of... bellen en zeggen de komende drie jaren gaat u niet doen wat u dacht dat u ging doen? En zoek het maar uit. Nou ja, dat, dat is nou juist het punt. Wij zijn zelfs als vakbond wel benaderd uh, door mensen die in de opleiding zouden gaan... en die dus nog niet eens lid zijn bij ons, maar wel de weg weten. Um, en die hebben uh, gevraagd aan ons uh, van ja, kan dit nu zomaar? En wat mm. betekent dit? Want ik heb er wel een baan voor opgegeven. Nou, voor ons is het duidelijk, die mensen hebben toezeggingen... die zullen we wat ons betreft laten instromen. En wij zullen daar ook een hard punt van maken bij de minister. Ja, wanneer heeft u overleg? komende donderdag en we willen zo snel mogelijk duidelijkheid hierover. Oké, okay, meneer Van der Kamp, dank u wel. Tot de dienst. We spraken met Gerrit Van der Kamp, voorzitter van Politiebond, ACP... over het plotseling kappen van opleiding van 2000 nieuwe politiemensen. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Welkom bij... Metropolis. Geen tranen, maar testosteron, baardgroei en spierballen. Metropolis Radio gaat deze week wereldwijd op zoek naar echte mannen. Macho's die er zich niet voor schamen dat ze dat zijn en dat graag uitdragen. Gisteren kon u horen hoe macho's in Servië hun lijf het liefst met grote religieuze symbolen versieren. Ja, hij is een beetje dikker en heeft een groot kruis om zijn nek hangen, zegt ze. En wat voor tatoeages horen daar dan bij? Ja, ze willen altijd een kruis op hun rug... of een kerkje of klooster van de plaats waar ze vandaan komen. En vandaag is Metropolis in Pakistan... waar het maken van muziek en het zingen van smartlappen... een echte mannenaangelegenheid is. Op een matje op de grond, ergens in een woonhuis in Lahore, zit een groepje Pakistaanse mannen. Met in het midden een tabla, trommelspeler. Een man die achter het harmonium zit, zo'n klein orgeltje in een kist. En de zanger. Het zijn allemaal amateurs, goede vrienden die elkaar nog kennen van de universiteit en het nu hebben geschopt tot professor, dus zelfs een ambassadeur... een manager van een multinational. Ze ontmoeten elkaar, nou niet bijna wekelijks, maar wel regelmatig. Met een goed glas whisky, want in de Islamitische Republiek Pakistan... waar alcohol officieel verboden is, bestaat dus geen kroeg of een café. Dus als uitlaatklep luisteren ze naar klassieke Indiase smartlappen. En wat voor een smartlappen. Een vrouw wacht op haar geliefde. En ze verlangt met smart naar hem. Maar er bestaat ook een grote kans dat hij niet zal komen. Tranen in de ogen van de meeste mannen als... De geliefde dus op het eind niet komt opdagen. En er is applaus en veel lof voor de zanger. En dan volgt er een discussie over welke Indiase zanger nu de beste liedjes schreef. En dat in een land als Pakistan. Dat uh, sinds het werd gescheiden van India, alweer 65 jaar geleden... India toch als de grootste vijand beschouwt. Maar dus niet als het gaat om uh, smartlappen. Dus vragen aan de zanger. Ik noem geen naam, want op die basis mag ik vanavond de muziekavond bijwonen. Is het nou typisch Pakistaans? Zo'n uh, mannenmuziekavondje? Ja, The Special Pakistan Music Livings. There also people are taught how to sing. But mostly men and young boys have their own bands and they have their own groups and they're singing jazz and they're singing rock. In alle grote steden zie je dat Pakistanen zijn nu eenmaal gek op muziek, vooral mannen. En ze zijn zo fanatiek dat ze zelfs in hun vrije tijd naar muziekscholen gaan waar ze leren zingen of een instrument bespelen. Het is misschien wel de droom van iedere man, een carrière in de muziekwereld. Maar, van jullie mogen vrouwen dat allemaal niet. Uh women are also singing. We have some good classical music female singers also. I would say that uh, females are as uh, fond of music as uh, males are. But yes, you are right. They're sitting separately. Pakistan zegt hij is helaas nog steeds een samenleving waar vrouwen en mannen apart van elkaar leven. Dat begint al op scholen waar apart aan jongens en meisjes onderwijs wordt gegeven. En ook de muziekwereld is conservatief. De cultuur bepaalt dat mannen uitgaan, en vrouwen thuisblijven en voor de kinderen zorgen. De smartlappenavond gaat weer verder. Nu liedjes uit India's Bollywoodfilms. Ik zal eens een paar teksten vertalen. In mijn ogen is een oceaan. Het zijn waters vol verlangen. Maar de storm is onvermijdelijk. Onze wolken zijn vol herinneringen. Schaduws die eeuwig zullen blijven bestaan. Heeft nou zo'n avond als vanavond jullie nu ook het gevoel van stoere mannen onder elkaar die even hun zachte kant mogen laten zien? No, I don't think so. I think because uh, uh, some women uh, and some wives uh, uh, object to drinking, uh, so men prefer to go alone. Ja, dan komt de aap uit de mouw. Veel vrouwen zijn conservatief. Die willen niet dat hun mannen alcohol drinken. Dus door vrouwen niet uit te nodigen... voor vanavond de mannen hun avond voor zichzelf... kunnen ze lekker samen dronken worden. De zorgen van elke dag vergeten. De meeste mannen hebben een chauffeur... die ze straks als ze flink beschonken zijn naar huis aanvoeren. En morgen is er gewoon weer een nieuwe dag. Zo gaat het hier met de mannen in Pakistan. Dat was een bijdrage van Wilma van der Maten. En morgen gaat Metropolis in Spanje mee op jacht met echte macho's. Ik moet lopen. Santi ja. zat een meter of tien van me vandaan. Hij knikt van ja. Oh, nu stil zijn. Nu stil zijn in de bukken. Het eerste schot. Morgen meer in Metropolis Radio. Jacht, echte ja. mannen. Ja, ja. Motorbendes worden steeds gewelddadiger. De politie vreest grensoverschrijdende oorlogen... tussen bendes als Hells Angels, Satudara en Bandidos. En vandaag kwam het nieuws dat Willem Holleder betrokken zou zijn... bij de oprichting van een nieuwe motorclub En dat heeft alles met die strijd te maken. Zou het. Schrijfster en journalist, Marian Huske zit bij ons. Uh, welkom, Marian. Um, nee. Eerst even Willem Holle daar. Hij zou achter de oprichting zitten of hij zou betrokken zijn bij die oprichting van de nieuwe club. En die heet No Surrender. Jouw collega, misdaadjournalist Bas van Hout, die noemt het een broodje Aap. Wat denk jij? Nou ja, kijk, uh, zijn advocaat, de advocaat van Holleder... heeft bevestigd dat hij vice-president vice van deze club zou zijn. Ja. Ja. Of hij betrokken is bij de oprichting, dat weet ik niet. Nee. Maar betrokken Be bij die club in elk geval dus? Betrokken ja. bij die club, ja. Betekent dat nog iets of is het ja, misschien een erefunctie en zegt het verder niks? Ik weet het niet of het een erefunctie normaal gesproken zijn. Dat soort, uh, hebben ze reglementen... Uh, er is ook een sergeant of Arms aangetrokken. Dus het, het lijkt een beetje op, uh, op dezelfde regels die ze handhaafden bij de Hells Angels. Is dat, is dat die meneer, die, die worstelaar, die Dick Vrij? Ja. Die heeft een paar weken geleden Holleder nog een, een klap op zijn kaak verkocht. Ja, soms zo zijn de moeders kennelijk in het milieu. Maar ja, goed, daar moet je niet voorop kijken Als je weet dat bijvoorbeeld die, de oprichter van deze nieuwe motoclub, uh, Otto Dikke... Die komt uit Zundert. En in Zundert was bijvoorbeeld in oktober uh, 2011 een inval van de politie. Er werden tien leden aangehouden. Nou, in 2012 zijn deze Satoudara-leden uh, veroordeeld voor mishandeling, bedreiging en drugsdiefstal. Uh, maar Satoudara, dat is een Molukse motorclub? Dat is de Molukse motorclub, die al eigenlijk in 1990 was het een klein groepje, mo echte molukkers. Hm. En dat is een lange tijd zo geweest. In Nederland was het tot zeg 2009 eigenlijk rustig. Had je hier eigenlijk alleen maar hier de Hells Angels. Die waren de baas, die hadden het voor het zeggen. En uh, rond diezelfde tijd zie je ook dat uh, de politie en justitie uh, vinden... dat de almacht van deze motorclub gebroken moet worden... omdat ze verdacht worden ook van eenzelfde soort uh, uh, delicten... als die ik net ook schetste. Mm -hmm. Ja. Ja. En op dat moment zie je ook dat uh, bijvoorbeeld de Satudara ook gaat groeien. Dat is allemaal zo'n beetje vanaf 2009. Ja. Dan, ja. die, dan krijg je dat daar meer, uh, leden, dat die meer leden krijgt. Er gaan ook groepen, je hebt ook motorclubs uh, die bestaan uit zogenaamde kampers. Mensen die op een woonwagenkamp mm -hmm. uh, wonen. Die sluiten zich ook bij de Satudara aan. Ja. Dus je ziet, uh, ziet een enorme verschuiving. In, en ook een soort machtsstrijd die dan langzamerhand ontstaat. En dat is dat binnen, binnen Nederland? De politie heeft informatie om te vrezen dat er grensoverschrijdend... Uh, geweld gebruikt gaat worden. En machtsstrijd, et cetera. Hoe ziet dat hele veld eruit? Uh, de, ik denk dat de politie daar wel gelijk in heeft. Maar het is niet iets wat plotseling opkomt. Uh, de ruzies tussen de motorclub Hells Angels en Bandidos... is al eigenlijk vanaf 1999 in Bandidos Duitsland. Bandidos is in Duitsland? Dat is in Duitsland. Ja. In Duitsland heb je trouwens een hele enorm veel uh, internationale motorclubs. Heb je ook nog uh, de Outlaws en en nog twee andere, Maar met name ook in Duitsland heb je de strijd... tussen de bandidos en de Hells Angels. Uh -huh. En je ziet daar dat het... Um, ja, in 2006 schiet een... Uh, dan moet ik even spieken, want anders haal ik ze door elkaar. Schiet uh -huh. een uh, Hells Angel... Um, uh, Wordt een Hells Angel doodgeschoten door twee bandidos. En in 2009 zie je weer dat een... Uh, bandidos weer door een uh, sympathisant van de Hells Angels wordt Het zijn beschoten. over en weer afrekeningen over en weer ja. afrekeningen en waar gaat het om? Men heeft uh, hun illegale activiteiten heb, strijken strikte territoria. Mm -hmm. Bijvoorbeeld in, du in Duisburg, waar, waar het zich concentreert met name het roergebied. Uh, daar hebben beide motorclubs hun eigen straten en beheersen zijn ze ook hebben zij belangen in de prostitutie. Lekker overzichtelijk, toch? Dat is lekker overzichtelijk. Maar wat je ook ziet is uh, dat men toch eigenlijk altijd op zoek is naar meer. Zoals iedereen op zoek is naar meer, zij dat ook. Ja. Even ja. waar ze zich mee bezighouden. Je zei al prostitutie. Wat doen ze nog meer? Prostitutie, drugshandel, uh, afpersing. Uh, Waardesmissie. misschien? Wapenhandel ook, ja. Dus bekende werk. Bekende werk, ja. Maar er is veel geld in te verdienen. Dus zij hebben ook, ieder, iedere club heeft ook natuurlijk zijn eigen belangen daarbij. En in Nederland is dat natuurlijk jarenlang heel goed gegaan... omdat het hier heel rustig was. Hier gebeurde niets. Hier had je alleen de Hells Angels. Toen kwam ja. daar ook een beetje op. Ja. En bovendien hadden de Nederlandse Hells Angels waarschijnlijk ook wel banden... met hun vrienden in Duitsland. En eh. begint daar dan zo langzaam maar zeker dat grensoverschrijdende... Mm. of heeft het daar niet mee te maken? Nee, dat grensoverschrijdende conflict heeft meer te maken dat de bandidos... de tegenstanders van de Hells Angels, stiekem uh, Nederland binnenkomen... Die uh, komen dus in uh, 2000, uh, is het ook 2009 2007. In die jaren uh, gaan ze stiekem met hun full collars, Dus uh, helemaal in vol ornaat uh, de grens over. En een dikke vinger maken gewoon in, uh, in het gebied van de mm. Limburgse Hells Angels. De zogenaamde nomads. En je ziet ook dat daar een handgenaad bij een winkel naar binnen wordt gegooid. Bij een, uh, die dan eigendom is van een. een eh, nomad. En die ruzie hier in Nederland tussen de Satudara en de Hells Angels... is ook ontstaan omdat de eh, Satudara eh, vriendschapsbanden aanknoopte... met de bandidos in Duitsland. in Duitsland. En daarom... Kijk, in Nederland had je ook nog een raad van zeven... die bepaalde dat, dat men ging hier in harmonie met elkaar om... en had regels afgesproken. En een van die regels was dat de Hells Angels niet wilden dat er vriendschapsbanden waren met de bandidos of die nou in Nederland of in Duitsland waren... of waar dan ook de wereld, geen vriendschapsbanden. Dus in die zin eh, doorbrak Dara de code. En dat was ook de reden dat Dara uiteraard van, eh, van zeven leven is gezet. Hmm. Dat is Duitsland. Uh, is dat het landschap in Duitsland? Ja. En, en, en dan hebben we nog Scandinavië. Want we lezen dat ook daar uh, veel benden zijn. En dat die zich ook uitbreiden. Ja, Scandinavië is een ander verhaal. Scandinavië is in de jaren negentig een heftige oorlog. Ook inderdaad weer halsengels, bandidos. En ook weer inzetten, drugshandel. En... Uh, rond inderdaad zo eind jaren, uh, weer in die twee jaren 2000, op het ja. eind... zijn het vanuit Nederland, zijn de Hells Angels daar een soort bemiddelaars... zodat daar rust komt. Want niemand in de illegale handel heeft baat bij dit soort ruzies. Ja. Dus zij zijn een soort vredestichter. En wat je nu ziet, laat daar ook strijd op. Maar wat je daar ziet, is dat... Uh, Motorrijders uh, ruzie maken met uh, allochtone jeugdbendes. Hm. Dus ja, die willen waarschijnlijk ook een deel ja, een van. Een uh, mee graantje meepikken. Een graantje meepikken. En om het nog ingewikkelder te maken wordt Europa. Uh, uh, ziet Europa een invasie van bendes uit Australië, Canada en de Verenigde Staten. Om wat voor bendes gaat dat dan? Ja, ook Hells Angels, Amerikaanse Hells Angels? Ja, dat, dat is een bericht van Europol. Maar ja, dat zie ik nog niet direct in, hmm. in de ons omringende landen. Nee, nee. En zeker niet zie ik dat nog in Nederland. Ja, er zijn natuurlijk, logisch, er zijn... Uh, drugshandel is internationaal. Hmm. En met name vanuit Nederland werd er ook veel gehandeld. Bijvoorbeeld met Australië. En er wordt ook gezegd dus dat die mensen uit Australië naar Nederland komen, ja. Mm. Kijk, het, ze zijn natuurlijk een soort... ze zorgen vaak ook voor het transport. Uh, het is makkelijk, uh, ja. Well, nou, de, hebben, je hebt dus die expansiedrift. Hè, dat zorgt ja. voor, voor, voor ellende uh, in de landen zelf. En uh, de ellende tussen de Nederlandse health angels en de buren... heeft voornamelijk te maken met het feit dat ze gewoon niet willen... dat ze op hun grondgebied hier iets doen. Nou zitten ze allemaal in die drugshandel. En de politie heeft de laatste jaren behoorlijk wat succes met het uh, uh, onderscheppen van drugs. Ja. Zou dat de spanning ook niet opvoeren? Gaan ze elkaar ook met scheef ogen aankijken misschien? Ja, dat, dat heb je natuurlijk ook. Ik bedoel, kijk, de Nederlandse overheid heeft echt de oorlog verklaard... aan de motorbendes. Uh, ze hebben ze niet kunnen verbieden als vereniging. De gro in grote drugsprocessen is de overheid op zijn, ja, toch op zijn neus gevallen, zullen we maar zeggen... Uh, omdat uh, de Helse Angels niets wilden zeggen. Ze hielden zich aan hun zwijgen. dan kan je mensen niet veroordelen. En nu pakt de overheid ze aan op hun individuele leden. Op hun individuele daden. Mm -hmm. En dat is inderdaad de drugshandel. En daarnaast zie je dat heel veel drugs in beslag worden genomen. En zodra de handel schaars is. Ja, dan gaat men van elkaar afpakken. Mm -hmm. en, en, elka en wat men ook heeft. Men denkt dat... Uh, je door iemand verraden bent van de tegenpartij. Dat dus dat zet alles op scherp. Ja. Dus... Zie je al dat ze, omdat ze erg onder druk gezet worden met die drugshandel... Uh, en met die wapenhandel waarschijnlijk ook... zie je dan dat ze hun uh, activiteit, hun neering een beetje gaan verleggen? Nou ja, kijk, het, het is natuurlijk zo. Niemand heeft er baat bij dat ze in de bovenwereld... Niemand heeft er baat bij dat er aandacht is in de media op, op die clubs. Ja. Dus het is niet zo gek dat je dan ineens gaat zien... dat er een, uh, nieuwe, nieuwe internationale motorbenders worden opgericht... Ja. die dan hopelijk weer in alle luwte hun gang kunnen gaan. Ja, dat is best, bijvoorbeeld zo een als Holleder nu... Uh, nou ja, kijk... ...mede uh, heeft opgericht bedoel, waar hij betrokken uh, is. De vicevoorzitter is wel uh, veroordeeld wegens afpersing mm -hmm. en uh, bedreiging... en is nog altijd verdacht nee, Hij staat uh, verdacht wel als mannetje. Ja. Ja. Ja. Alleen ja. hij rijdt op een scootertje, ja, dat staat en, wel weer gek natuurlijk. Ja. Nou, dat is niet zo motoren. gek. motoren oh. Niet Laat, zo zullen we het eventjes hebben over de, over de populatie van uh, motorbendes? Het is ontstaan in de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog. Het ja. waren jongens die uit het leger kwamen, ja, wat losgeslagen waren. En die, die verenigden zich hoe dat precies. Er is een fantastisch boek over geschreven. Uh, we, weet je dat? Uh, door. Sonny Burger of zo? Nee, oh, ja, Bekende journalist, ik ben ik ben er nu niet kwijt. heel lang gaan nadenken nee, op de radio, maar een fantastisch. over overigens, schild. en die heeft ook gebivarkeerd onder die lui, wat niet ongevaarlijk was, en die heeft ze beschreven. Dat waren dit soort jongens uh, als je nu kijkt naar de populatie van motorbende, zijn dat nog hetzelfde type losgeslagen gasten, of zijn het heel andere mensen? Uh, volgens uh, hen zelf zijn ze eerbare uh, huisburgers huisvaders. Hebben, het zijn goed voor hun vrouw en hun kinderen. Ah. Maar als je ze ziet, denk je van... nou, stevige jongens. En ja, nou. kijk, uh, het begeeft zich in de wereld van het kickboksen. Officieel zegt iedereen, al, daar, daar is niets crimineels aan. Maar het is toch wel een harde wereld. Ja. En ja, al die veroordelingen die de afgelopen tijd er zijn... dat ligt er toch niet om. Ja. Mm -hmm. Het boek wat ik bedoel is van Hunter Thompson, de bekende oh ja. uh, journalist. Um, nu lezen we ook dat... Uh, ze recruteren op een hele andere manier. Ze halen het uit criminele jeugdbendes. En, dat soort, en dat was, vroeger was dat niet zo. Ze wachten, ja, er dienden zich mensen aan en die werden aangenomen, ja of nee. Maar nu gaan ze actief in criminele jeugdbendes recruteren. Wat zegt dat? Dat zegt dat men. Uh, professionaliseren is. Ja, professionaliseren, ja. ja. <laughs> Absoluut. Maar ja, het, kijk wat je ook zag in het verleden. Mensen die al een crimineel verleden hadden, konden ook heel makkelijk prospect. Dus uh, ja. leerling worden ja. bij, bij de Angels. En hoefde niet zo'n lang traject uh, te doorlopen. Voor een beroemde crimineel als Sam Klepper was in no time, uh, was hij eigenlijk volwaardig lid. Hmm. Al stond er nog steeds onder prospect. Maar ja, dat was natuurlijk uh, ja. een. Uh, Loot, we, we, weet ja. jij of Willem Holleder in het verleden ooit eerder in, in verband is gebracht of contact heeft gehad met die motorbendes? Dus weet jij uit zijn proces? Ja, vister... oh, absoluut. Ja, wel. En je, de, de enorme rel, toch? Uh, kijk, de Amsterdamse hals die ook eigenlijk over heel Europa de baas waren, hadden als voorzitter uh, dikke Willem. Ja. En deze president die was benaderd door de inmiddels vermoorde. Uh, uh, Vastgoedmakelaar uh, uh, Enstra. En die wil, vroeg hem om uh, Willem Holleder te vermoorden. Oh, Want Holleder ja. was een vriend van de Hells Angels. Ja. En deze dikke Willem heeft dat... Haal uh, ik me goed? Ja, volgens mij zeg je het ja. goed. Ja, ja. En die heeft dat dus niet gedaan, die zoals wij niet, weten. Die heeft dat <gacht> niet gedaan, maar hij had, heeft het ook niet opgebiecht... Uh, aan zijn uh, medeleden van de bende. En dat heeft hem, zijn geliefde lidmaatschap en zijn voorzitterschap gekost. Hmm. Dus hij... Uh, maar natuurlijk wel de eeuwige vriendschap van Holleder. Ja, nou, die het, heeft hij gespaard. Ja, maar het, ja, inderdaad. Uh, een, een half jaar geleden was er inderdaad een interview... met Holleder die inderdaad zei... dat hij uh, Dikke Willem, uh, Bik Willem, niets kwalijk nam. Hmm. Dus ja... Even tot, Misschien ja. uh, kan hij het er weer bij aansluiten. Ja. Marian, even tot slot, uh, hoe de, de, de houding van de politie. Is het uh, stiekem zo dat de politie stiekem denkt... weet je wat, uh, laten ze elkaar maar uh, beconcurreren en afslachten? Dat maakt ons het leven een stuk eenvoudiger. Ja, dat wordt altijd gezegd. Maar, maar deze niet uh, zo, denk jij? Nou nee, Ze ik, dat ik, zelf de, de politie he? zal dit altijd ontkennen. Ja. Maar gewoon hard optreden van de politie zorgt altijd voor onrust in de onderwereld. Met als gevolg dat er doden vallen. Ja, dat ja. is gewoon ja, risico, dat, van dat, risico, risico van het vak. Waar gehakt wordt vallen spaanders en meer van dat soort dingen. Goed Marjan, heel erg hartelijk bedankt. En Dankjewel. Marjan Husken, journalist en schrijver Veel eigenlijk bijna altijd over misdaad en andere juridische zaken. Wij gaan luisteren naar nieuws, weer, verkeers, ster en wat iets meer zijn. Daarna zijn wij terug, Vila Vepiro, met Eurobureau en met ons eigen economiepanel Klinkende Munt. Tot zometeen.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 Dit is Radio 1.